Pinkus met zijn CD uh, Breakthrough Piano Music. En daar is uh, Mark bekend om. Peaceful Radio, ook natuurlijk op internet met zijn eigen website: peachforradio.eu. It may be ruining Break me down. Willi, willi. Mm. Tell the world I am a hero in the storm. Mm. And make me name, yes, I come from Butter Spin. Oh, and I will sing, make a love so I'm ready out. It may be ruination. Well, live well. Beautiful baby music, de gift of sleep van het label Oriane Music. Van hetzelfde label gaan we verder, of tenminste, we gaan dit uur afsluiten met Beyond Time van Carunes. Allemaal een zeer Nederlands gebeuren. Het label en de artiest Karunes zijn allemaal super Nederlands. De playlist kan je natuurlijk terugvinden op zfmzandvoort.nl. En dan ga je naar programma-info en daar vind je de playlist. Goed, Piet voor Radio hier op ZFM Zandvoort. Tot aan het nieuws en daarna kom ik terug voor nog een uurtje. Nieuwheidsmuziek. Wens u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. 20% van de snelwegen waar straks 130 gereden mag worden... ...wordt door die maatregel minder veilig...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 In Rusland hebben zo'n 100 journalisten van de krant Commerçant protest aangetekend tegen het ontslag van hun hoofdredacteur. Ze noemen het ontslag een poging om elke kritiek op premier Poetin de kop in te drukken. De eigenaar ontsloeg de hoofdredacteur en een andere leidinggevende na het plaatsen van kritische artikelen over de parlementsverkiezingen van begin deze maand. President Obama heeft op een militaire basis